De Griekse conservatieve leider Samaras is er niet in geslaagd... een regering te vormen en geeft de formatieopdracht terug aan de president. Samaras partij werd zondag met 19 procent van de stemmen... de grootste in het Griekse parlement. En nu krijgt de nummer twee, de radicaal linkse partij Syriza... de kans om een coalitie te vormen. Als ook die er niet uitkomt, is de PASOK-partij... van oud-minister van Financiën Venizelos aan de beurt.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 Goedenacht, welkom in het tweede uur van Dit is de Nacht... waar we praten over vrijwilligerswerk. Onder andere bij sportclubs. Ja, we hebben al veel verhalen gehoord eh, vorige uur... over eh, mensen die eh, actief zijn als vrijwilliger. Onder andere bij een korfbalvereniging. Eh, we hebben zojuist natuurlijk ook Egbert gehoord... die actief is eh, als competitieleider bij het wielrennen... en eh, bij het marathonschaatsen. En eh, dit uur praten we daar, eh, daarover door. En u kunt uiteraard ook reageren via 0800 1121 en u kunt mailen nacht.eo.nl. En op dit moment heb ik... Zien aan de telefoon en die wil uh, ook reageren op de uitzending. Josien, goedenacht. Dag. Jij bent actief bij een roeivereniging. Ja, uh, in Eindhoven is een roeivereniging. We hebben ongeveer 400 leden. En we hebben afgelopen jaren ook steeds tekort aan vrijwilligers gehad. En uh, ikzelf uh, was op dat moment uh, coördinator, sociëteitsbeheerder. En ik moest eigenlijk met een hele kleine club, zeg maar, de bar mensen op zaterdag. En rondom speciale activiteiten. En, en dat, dat, dat, die club die werd steeds kleiner. Het was steeds moeilijker om mensen in te roosteren. En toen, ja, dat is eigenlijk de aanleiding geweest dat de discussie gestart is: van hoe krijgen we eigenlijk meer mensen. Als vrijwilliger betrokken bij de hele vereniging. En toen is er anderhalf, twee jaar geleden, is het beleid veranderd, heeft het bestuur een besluit genomen. Dat je kunt vrijwilligerswerk doen, maar vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. En wij vragen dan ook aan onze leden, als lid worden, van um, uh, we verwachten dat je 10 tot 12 uur vrijwilligerswerk per jaar voor ons doet. ...voor de vereniging en daarom hebben we ook geen betaalde krachten. En uh, die tien tot twaalf uur kun je invullen zoals jij dat wil. Yeah. Uh, je kunt uh, achter de bar gaan staan uh, vier keer per jaar, een ochtend of een middag. Maar je kunt ook instructie geven, uh, je kunt je opgeven voor uh, uh, het wassen van de handdoeken... ...je kunt je opgeven voor het onderhoud van de boten. En daarnaast is ieder lid verplicht om gedurende één keer per jaar anderhalf uur schoon te maken. Ik vind het echt een, een heel mooi, een mooi voorbeeldje zien. Maar ik, ja. vraag, ik vraag me af, hoe heb, je dat, uh, hoe heb je dat gecommuniceerd en verteld? En hoe is dat geland bij de mensen die gewoon zeg maar, lid waren als, als roeier? Dat is uh, best lastig geweest. Want die discussie die werd eigenlijk al jaren gevoerd van ja, hoe trekken we, waarom zijn het steeds dezelfde mensen die wat doen? En, en kijk, wij zijn niet de enige vereniging die op die manier werkt. Daar ben ik. Van, uh, van bewust. Maar we hebben het als voorbeeld, hebben we een andere vereniging gehad van hey, hoe hebben jullie dat aangepakt? En dat was ook een roeivereniging en die deed het op deze manier. En dat hebben wij gekopieerd. We hebben een commissie ingesteld van drie mensen en die hebben alle leden benaderd. We hebben eerst geïnventariseerd welke taken liggen er. Uh, om, om een voorbeeld te noemen, ik uh, als solliciteitsbeheer uh, een deel is, uh, is, is bijvoorbeeld administratie wat ik moet doen. Hè? Ik moet ja. mijn aankopen doen. Ik moet, uh, moet, moet mijn boekingen doen. Mijn rekeningen bijhouden. Een deel is roostering. Het inroosten van vrijwilligers. Dat is ook een taak. Een deel is de coördinatie van de schoonmaak. Dat is ook een taak. En uh, zelf heb ik, zeg maar... Ik doe nog steeds dat stukje coördinatie. Uh -huh. Maar dus, dus voor, voor, je, voor heel veel deeltaken... is dus iemand gevonden... die dat leuk vindt om te doen. Iemand die met zwangerschapsverlof uh, was. Die zei van... Oh, die roostering, dat, dat lijkt mij wat, Dat kan ik doen van huis uit. Dan hoef ik niet elke week op de vereniging te zijn. En uh, ja, we hebben, we hebben een website, we hebben een, een clubblad. En op die manier, uh, ja, ik denk 98 van onze leden uh, zit op internet. Dus dat gaat eigenlijk op die manier heel snel. En je kunt, uh, ja, bijvoorbeeld als je ingeroosterd wordt, dan zul je zelf uh, moeten ruilen op het ja, moment dus dat ik je zelf zeg maar weet. Ja, ja en, en, ben is de, en heeft deze manier er dan ook voor gezorgd dat iedereen, dus, een ja, toch per jaar 10 tot 12 uur uh, aan vrijwilligersstaken uh, moet uitvoeren. Dat iedereen zoiets heeft van ja, we doen het nu met z'n allen. Dat er, dat er meer ja. een soort wij is ontstaan. Ja, dat, dat is zeker het geval. Ik denk dat we zitten nu zeg maar op twee derde van ons aantal leden dat echt actief is. En dat kan bijvoorbeeld ook zijn bij het uh, we hebben ook aangepast roeien, hè. Roeien voor mensen met een beperking. Dat je daarbij helpt, dan roeien je ook, maar dan roeien je met mensen zeg maar, die niet zo snel kunnen. Of die bepaalde zorg nodig hebben in de boot om te kunnen roeien. En um, je kunt nu ook makkelijker mensen aanspreken door te zeggen van, en uh, wat doe jij voor de vereniging? Ja, ja. En, en merk jij dat, dat, dat dit helpt, door wat jullie ingesteld hebben? Het helpt, maar uh, we hebben ook de noodwaarde tegenstanders. Hè, die, uh, die zeggen van, ja nee, moet dat nou allemaal en ik betaal toch mijn contributie en kan ik het niet afkopen. Want dat afkopen, dat is altijd nog een alternatief. Een aantal verenigingen werken ook met, wil je dat vrijwilligerswerk niet doen, dan betaal je bijvoorbeeld 50 euro contributie per jaar meer. <laughs> Oké, okay. dat is maar, ook een eens ja, mogelijk. zover zijn ja, onderwijs... wij nog niet gegaan. Nee. Nee. En, dat, en, bij, uh, en jullie hebben 400 leden uh, ja? bij, de, bij de vereniging en al die leden die, uh, verrichten dus 10 tot 12 uur aan vrijwillige taken? Ja, we hebben wel een, een, een leeftijdsrestrictie, want ik weet niet of je dat weet, maar roeien kan je tot op zeer hoge leeftijd doen. Uh -huh. Ik geloof dat het, uh, je moet me niet precies alle regels vragen, maar ik geloof als je boven de 70, boven de 75 bent, dan hoef je niet meer één keer per jaar schoon te maken, okay. bijvoorbeeld. Ja, maar... Er zit ook nog een discussie, en, en dat vind ik ook wel aardig om dat even te vertellen, um, rondom de jeugdleden. Jeugdleden uh, bij een roeivereniging, ja, dat doe je in de regel, uh, word, kan je lid worden vanaf 12 jaar. En uh, de groep tussen 12 en 18, daar zitten, dat zijn een aantal jeugdleden, die zijn vrijgesteld van schoonmaken. En ik heb maar heel weinig jeugdleden die echt vrijwilligerswerk doen. En dat is ja, dat is een discussie die loopt op dit moment, ook tijdens de laatste ledenvergadering, van pamperen we onze jeugd niet te veel. Ja. En, en ik, wat, wat, ja, is, wat is dan de excuus dat, dat ze nog aan het leren zijn? Of ze moeten studyen? naar school nee. en ze moeten al zo hard werken. En we verwachten dat ze heel hard kunnen roeien. Dus ze moeten ook veel trainen. En dan moeten ze s'avonds door het donker fietsen. Of dan moet je de ouders belasten met, met heen en weer rijden. En nou, die discussie is nog niet gevoerd, laten we dat zo voorzichtig uitdrukken. Nee, maar als, als ik jou zo hoor, dan heb je zoiets van... nou, die jongeren kunnen best gewoon even tien tot twaalf uur van hun tijd vrijmaken voor ja. het taken. Of, of je zegt bijvoorbeeld van uh, we da twee keer per jaar organiseren we een, een een dag of een middag dat de jeugd bijvoorbeeld uh, langs de langs de uh, langs het kanaal waar wij roeien bijvoorbeeld de de, de paaltjes uh, vrijmaken zodat je kan zien de, dan heb je het over het snoeien van bijvoorbeeld uh, gras en struiken zodat je kan zien bij welk paaltje je uh, roeit op dat moment dan weet je ook hoe hard je gaat en hoe hoe ver je nog moet dat zijn ja. van die van die kilometerpaaltjes. Ja, ja. Maar als, ik denk dat jeugd prima te mobiliseren is als je het coördineert en als je het ook samen laat doen. Maar ik moet iemand van 16 niet in een team van, van, van, van 50-jarigen zetten. Dat vindt hij niet leuk. Nee. En je bent zelf ook uh, roeister? Nou, ja, of... ik, ik, ik, dat is op zich een beetje ingewikkeld. Ik ben in 2004 begonnen. Ik heb drie jaar geroeid, maar ik ben vanwege een, uh, een ongeluk kan ik eigenlijk... Uh, ja, ik heb een schouderblessure en ik heb verschillende handoperaties gehad en ik word binnenkort weer geopereerd. Dus ik, vind die, zeg, ik ben nog steeds lid, ik doe nog steeds die coördinatie, en, maar ik roei zelf al vier jaar niet meer. Maar de sociale contacten zijn ongelooflijk belangrijk. Ja, en hoe, en ben je, hoe ben je er ooit bijgekomen om naar een roeivereniging te gaan? Is dat vanwege studie geweest? Uh, ik, ben, ik ben op mijn 44ste begonnen uh, met het idee van roeien kan ik tot op hele hoge leeftijd doen. Je kunt het doen uh, uh, uh, uh, recreatief, het toerroeien, uh, gewoon prettig in een boot. Uh, je, hebt, je doet het buiten. Uh, je, als je heel fanatiek bent, kan je wedstrijd roeien. dat is ook prachtig. Hè? Want dan kijk ik straks nog naar die Olympische Spelen, dat is een fantastische sport. Ja. Maar we hebben leden tot ver, ver boven de tachtig, die nog steeds iedere week één, twee keer in de boot zitten. Maar ook mensen met, met een beperking, mensen met MS, met, met, met, met een spierandoening, met, met, met visuele problemen, met een hersenafwijking. Ja, en want, allemaal, allemaal ja. proberen de mensen in de boot te houden en bij de vereniging te betrekken. Ja, want daar bieden jullie zelfs ook begeleiding voor aan. Dat vond ik wel bijzonder om te horen. Dat ja. vertelde ja. u eerder even tussen de regels door. Dat mensen met een beperking die kunnen dus ook gaan roeien. En daar hebben je dus vrijwilligers voor die hen helpen Juist. en ondersteunen. twee keer per week, iedere dinsdag, iedere vrijdag, ochtend eerst koffie drinken en dan de boot in. En wat moet ik daar dan bij voorstellen, verder bij die, bij die ondersteuning? Um, wat voor beperking um, hebben die mensen bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld iemand met een, uh, met een hersenbloeding. Hij heeft jarenlang in een ruteam gezeten. En um, um, door zijn, door zijn hersenbloeding heeft hij een halfzijdige verlamming opgelopen. Het is lastig om in de boot te komen en die weer uit. Ja. Maar uh, de mensen van de werkplaats die hebben dus een aangepaste manier gevonden... met behulp van een bankje, zodat die boot die wordt gestabiliseerd... door vrijwilligers, hè? Mm -hmm. door zijn oud teamleden zelfs. Dan kan hij in die boot kan die met hulp. Hij kan, uh, je, je kunt op verschillende manieren roeien met één of met twee riemen. Hij kan met één riem alleen maar roeien natuurlijk, vanwege zijn hoogzijdige verlamming, dan zit er uh, voor hem iemand die de boot, um, um, um, of achter hem iemand die de boot stabiliseert, die, die heeft de andere riem, en er zit iemand die stuurt. Dus dan kan die toch iedere week een uur, anderhalf uur het water op. Ja, dat is mooi dat dat, dat kan en dat jullie dat ook aanbieden. Nou, ik denk dat roeien een van de weinige sporten is die je kunt doen met een beperking. Ja. En dat houdt de vereniging ook heel erg levend. Van, we kunnen steeds kijken van wat kan wel. Ik sprak vorige week iemand in de sociëteit en die zei... Ja, ik heb artritis. Ik, ik kan niet meer roeien. Ik, ik mag het niet meer. De dokter heeft gezegd, doe het nou niet meer. Maar ja zei, ik kom elke week nog koffie drinken. Dus ik zeg van, waarom ga je dan niet kijken of je iets anders kan doen... in het vrijwilligerswerk erbij? Kan je wel sturen? Ja, sturen zou het wel kunnen. Maar dan zie ik elke keer weer die roeiers en dan denk ik, oh jee... Is je maar sturen is leuker dan alleen koffie drinken. Ja. Is, en zo klop... proberen we elkaar erbij te houden. Ja, is, is degene die stuurt, is dat ook de, de persoon die je aanvoert en die commando's roept? Ja, dat ligt eraan. Je kunt ook iemand die. Je hebt ook waarschijnlijk vaak een coach op de wal die meefietst. Ah, ja, ja, ja. Ja, want, uh, maar ja, als je voldoende stuurervaring hebt en je bent uh, voldoende vertrouwd en het ja, is, is ook niet zo dat iedereen zomaar in een boot kan hoor, want, want je hebt daar dus, uh, we stellen ook eisen, dat je een uh, bepaald niveau hebt. Je zult ook een bepaald examen moeten halen om met een bepaalde boot weg te kunnen. We hebben iets van 60 boten liggen, maar dat is voor een kapitaal, dat is echt niet normaal. Ja. Ja, en je, en je zegt het is natuurlijk op hoge leeftijd kan je nog steeds roeien. Dat ben ik helemaal ja. met je eens. Maar het is ook wel een sport. Uh, vooral een, echt een teamsport waar je echt ook voor moet inzetten. Ik bedoel, je kan het eigenlijk niet permitteren dat je even je, je dag of avond niet hebt. En even een beetje verzaakt tijdens het roeien. Want dan heb je echt een probleem. Maar dan denk jij waarschijnlijk alleen aan, aan het wedstrijd roeien. Ja, maar ook gewoon het, het, het recreant roeien. Ik denk, ik denk als je dan eventjes uh, ja, toch niet helemaal meedoet... dan merken toch de andere mensen in de boot dat. Ja, nou, het is zo dat uh, we werken heel vaak met een, een sportplanner, dat je dus aan kan geven, ben je er wel, ben je er niet. Ja. En je moet natuurlijk ook van tevoren weten of je voldoende mensen hebt om, om bijvoorbeeld een, een boot met vier te vullen of een boot met acht. Aha. Ik vind dat jullie heel erg, uh, hoe moet ik dat zeggen, uh, vooruitstrevend en geavanceerd werken bij de vereniging. Nou, ik zou zeggen, kom een keer kijken. Op zaterdag is het altijd gezellig in de sociëteit. En uh, alle gasten krijg ik op koffie. En het is in? Eindhoven. In Eindhoven. Aan het Beatrixkanaal. Bedankt voor de... Oh sorry, het Eindhovenskanaal. De roeivereniging het Beatrix en het is aan het Eindhovenskanaal. Bedankt voor de heldere uitleg ook over jullie mooie uh, ja, verdeling eigenlijk... dat mensen dus vrijwillige taken moeten doen. Maar is, we zijn er nog niet, hè. dat moet heel duidelijk zijn. Nee, precies, maar, maar de, het al wel op weg en dat is mooi om te horen. Oké, okay, dankjewel. Jij ook bedankt, goeienacht. U kunt meepraten over het onderwerp vrijwilligers in de sport. Bent u actief, bijvoorbeeld als barman, grensrechter, steward, verzorger... Uh, belt u en praat mee via 0800-1121. Dat is 0800-1121. Vier, weer. Vier, Vier, meer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 di un bagno caldo, c'è una azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby. it's wonderful, it's wonderful, wonderful, that's wonderful, I dream of you chips, chips, chips, do do do do chip chip. Do to do do chip chip do to do do do Paolo Conté in Dit is de Nacht. En we hebben het vannacht over vrijwilligers in de sport. En verslaggever Maarten Hacht wilde wel eens weten of hij zelf ook vrijwilliger kon worden in de sport. En hij ging eens kijken bij de wieleronde in Oostvoorne Dat is ieder jaar een, een happening en er zijn heel veel mensen bij betrokken. En hij ging daar eens kijken of hij daar wat kon betekenen. Dank hoop een zeer goede middag in het zonovergrote Oostvoorden. Zodanig uh, gaan we beginnen met de wedstrijd voor de Elite Renners en de Belofte. Een zonnige dag in het Zuid-Hollandse dorpje Oostvoorne. Vandaag staat hier de jaarlijkse wieleronde op het programma met bekende namen en lokale helden. We hebben nog een auto ja, op het punt. Die ja, staat de... de politie weg. Die gaat de politie is ja. nu ja. bezig. Zonder de vrijwilligers van de jury zou het hele feest niet ja, kunnen doorgaan. 20 20 maar het jurykorps vergrijst 20 en dunt uit. Ja, kom. ja. Goeie wedstrijd. Vandaag loop ik een dagje mee om uit te zoeken wat is juryleden eigenlijk allemaal doen. En zou het misschien iets zijn voor mij? Zo, uh, ze, zijn, uh, weg. ze zijn weg. Ze zijn weg. We hebben nog wel even wat probleempjes, maar ze zijn onderweg. Voorzitter Theo van der Leijst, je bent druk bezig. Wat is er aan de hand? Uh, er staat nog een auto van een Duitse familie. En die staat midden in het parcours. Ja, Dus dan moet je even wat handelingen treffen dat we toch kunnen gaan starten... en dat we dan uh, ja, zo veilig mogelijk het parcours kunnen gaan gebruiken. Dus Maar dat is geluk. Ze mochten weg van u? Ze mochten weg, ja. Want u bent de baas dan, toch? Ja, uh, degene die het gaat leiden. Zelf fiets ik ook elke week, maar in mijn eentje, in het bos en over de haai. En tegen de klok. Daar heb ik dus niet te maken met bijvoorbeeld duwende en trekkende tegenstanders. Nee, dat ga je hier wel meemaken... Uh, we rijden hier om een afgesloten parcours. En ja, het is wel een heel klein beetje duw- en trekwerk. En daar hebben we onze zuurleden voor die dat in de gaten gaan houden. Nou, we gaan de eerste doorkomst, dus we even kijken. Kijk, de fris zo even voorbij. Heerlijk, hè, als je zo per don voorbij komt. Dat doe je gewoon goed, hè? Elke twee minuten zo ongeveer, of niet? Uh, ongeveer twee minuten, ja. Want een rondje is maar zo'n anderhalve kilometer lang. En elke keer dat de renners de meet passeren, worden ze vanuit de jurybus scherp in de gaten gehouden. Maar wat doen de juryleden daar eigenlijk allemaal? Ja, ik heb een team van uh, negen mensen om me heen. Dus, uh... Negen mensen? Ja. We stappen de jurybus in. Hallo. We lopen langs de rondemis. Hallo. We hebben hier uh, Korea, de grootste aankomstrechter. Die bepaalt echt van wat er gebeurt in de wedstrijd en... Die bepaalt ook uiteindelijk wie er gaat winnen. Maar dat is toch alleen maar helemaal op het einde van de, nee, de rit, toch? Aankomstrechter. Uh, gebeuren onderweg zijn er diverse klassementen te verrijden. Er zijn premiesprints te verrijden. En zij bepaalt gewoon wie daar de winnaar van is. Right, er komen inderdaad renners aan. Er wordt gelijk driftig geschreven. Er wordt nu gebeld voor een klassement, het laatste klassement. Dat gaat over drie ronden. En er zijn ieder ronde drie, twee en één punten te verdienen. Dat wordt bij elkaar opgeteld en er komt een eindwinnaar uit. En dan, die, die winnaar krijgt geld? Ja, dus is voor de renners is er een leuk bedrag te verdienen. En ronde wordt, straks op 24 Ook de omroepers maken deel uit van het juryteam. Net als de videoman voor de fotofinish en de man in de auto vlak achter het peloton. En hun belangrijkste taak is het bijhouden van de volgorde waarin de renners over de streep komen. Ja, ik moet nu de, de renners opschrijven. Daar komen ze. Rugnummers schrijven dus. Elke ronde weer en met de hand. Om zeker van een zaak te zijn, verdelen de juryleden de renners in groepjes en checken ze de volgorde bij elkaar. Kijk, als, het een, als het een sprint is die waar 20 eh, man tegelijk aankomen, dat is het een beetje moeilijk natuurlijk. Dus ik schrijf bijvoorbeeld vanaf nummer 3. En anderen schrijf je vanaf nummer 5. Dus dat overlapt elkaar. Dan kom je er altijd uit. Ze checken ook af wie er af zijn, wie er door een valpartij los zijn geraakt. En dat wordt allemaal bijgehouden van uh, wie er eventueel een ronde achterstand komt. Uh, dat ze dan niet in, uh, in de uitslag komen waar ze geen recht op hebben. Want dat, dat kan niet. Dus... Maar ja Dit is gewoon heel leuk om dit te doen. En met z'n allen houden jullie dat zo in de gaten? Ja, met z'n allen houden we dit, dit bij. Het is een uh, vrij enthousiast team. Het zijn niet meer de jongsten. Uh, ja. ik, wou, ik wou het niet zeggen, maar ik zie veel grijs haar hier. Er zijn veel... Uh, kliebe grijs haar is heel erg hoog. En daarvoor, ja, we willen graag jongeren erbij. We hebben ook de KMU heeft netjes een mailing uit laten gaan naar alle renners of dat ze eventueel interesse hebben voor jurylid. Het was gewoon echt een ernstig tekort aan, uh, aan juryleden. Een, uh, landelijk gezien is het een heel erg tekort aan uh, en vooral jonge juryleden. Jon, dat ben ik wel met mijn 28 lentes. En dus heb ik mij opgegeven om een dagje mee te helpen. Ook ik ga vandaag rugnummers schrijven, maar eerst nog even een paar tips halen. Het is dus een kwestie van uh, goed kijken en je concentreren op nummers in plaats van op renners. Als je nummers schrijft, je schrijf je op en je kijkt niet wat je schrijft. Dat doe je later pas als ze voorbij zijn waar je op geschreven hebt. Want anders duurt het er lang. Kijk of ik dat ook kan. Ik even een stukje papier pakken. Maar is dat goed te doen? Leer je dat dan aan een paar keer? Of je leert het wel of je leert het nooit. Ja. ja, probeer het eens. Kijk eens wat je kan. Ga je best lukken. Doe je best. Deel van de lijst, de voorzitter, die moet ik nog even aan. Ik krijg er nu vijf. Probeer ze wel op te schakelen. Eerst de volgende vijf. Ik had er maar 2, 45 en 11. Ja, dan moet er 11, 12, 25, en 45 worden. Dat geeft dit is is alleen goed zelfs te weten. Er zijn nog niet veel aanmeldingen binnengekomen bij de Koninklijke Nederlandse Wielerunie na de oproep voor meer juryleden. Maar hoe komt het eigenlijk, dat er maar zo weinig animo is voor het jurywerk? Ja, ik, ik denk dat de mensen zich niet meer willen binden. Want het is niet alleen bij ons. In de voetbalrij komen ze ook tekort. Dus ik, ik denk dat het in de landelijk gezien in de totale breedte in de sport is... dat ze weinig juryleden, dat mensen dat niet willen worden. Ik, ik weet niet wat dat is. En Terwijl dat je staat midden in de sport. De bel gaat, let op, we gaan premies rijden. Nu wordt het echt belangrijk, nu is er geld te verdienen. Dus we hebben nu drie koplopers en vijf achtervolgers en dan een peloton. Tien premies, dus als dus er drie plus vijf is acht, in de peloton dus nog twee premies. Doe je best hè, alle tien. Van de vorige doorkomst heb ik ze alle tien, dus ik ben goed voorbereid. Dat van en Ronald Roos. Zijn de eerste drie? 28, 36, 16. Sander hier komen ze. Oké, opletten. Oké, nog een twee van Peloton, hè? Ja, ja. Ik neem 36, 36, 36, 16, 4, 11, 12, 25, 31, 7, en, uh, 37 en 37. Kijk eens aan, die heb ik? Alleen had ik de volgende hier. Andersom, maar goed, kom, nou, kom ik komt denk ik omdat ik te veel voor. Ik ga het zo 31-25. Op de streep was het anders. En nu is het zo de aankomstrechter bepaald. Dus wij uh, zien jou, mijn collega die zegt het is zo, dan is het ook zo. Punt uit over. Prima, maar ze. Ja. Ik zou zeggen, geef je op een studieritten, dat gaat heel goed. Goed, zo maar, dames en heren. Gaat naar de staan het de Ik neem aan, dat ik terug moet noteren bij de ronde of zo. Ja, wie de dan is het de beurt aan de dames om voor start te gaan. Met Nederlands kampioen Marianne Vos als publiekstrekker. En achter de jurytafel zie ik ook een nieuw gezicht. Judith Honig. Ik mag nu gewoon meelopen om te kijken hoe het gaat. En dan laten we me verschillende dingen uitproberen... zodat ik kan kijken of ik het leuk vind en wat ervaring op kan doen. Judith is pas 27 jaar en ze reageerde op de oproep van de KNBU... om een dagje mee te komen lopen met de jury, net als ik. Een opvallende verschijning in deze jurywagen, Judith. Want uh, geen grijze mannenkop, zeg maar. Nee, dat klopt. Er zijn volgens mij 34 juryleden onder de 40 op dit moment. Van de 350 juryleden in Nederland. En dat betekent gewoon dat de toekomst op het spel staat. Van de sport? Van de sport, want zonder juryleden kan de sport niet uitroefen. Judith gaat gelijk even schrijven. De wielrenners komen voorbij. Het gaat om de punt voor de leidersprijs. Dat betekent dat iedere ronde wordt genoteerd wie als eerste over de streep komt. Die krijgt een punt en wie aan het eind van de koers de meeste punt heeft, gaat met de leidersprijs naar huis. Dat moet ook weer apart worden bijgehouden. Dat moet ook weer apart worden bijgehouden. Ja, het is, het is toch best wel pittig jurylid zijn. Heb je het vaker gedaan al? Dit is mijn tweede keer. Ja, het is gewoon leuk om bij de wedstrijd te zijn en uh, de mensen zijn ontzettend aardig. Het is gewoon uh, best wel een uitdaging om te doen. Maar ja, Bos was natuurlijk. Judith, als het gaat om die Leidersprijs, dan uh, wordt het een makkie, hè, deze wedstrijd. Ja, nee, dat uh, is, uh, ja, het is nog niet beslist, maar uh, het is nu heel makkelijk noteren. We het Ik heb hier een heel rijtje 46ers. Ik ga wel een stuk of tien. Ja, Marianne Vos die, uh, rijdt uh, alleen aan de leiding. Dus u pakt uh, iedere ronde weer een punt voor de leidersprijs. Er komt weer een premiesprint aan en dus concentreer ik me weer op de rugnummers. Maar dat gaat me nog niet gemakkelijk af. Nou, die heb ik zo snel niet. Ja, maar het ligt helemaal uit elkaar. Dan dus, ben uh, ook niet echt in een rijtje uh, achter elkaar, hè? Nee, en dan zit uh, Marianne Vos er nog tussen, dus dat is ook een ja, Dus zij krijgt nu wel de eerste premie. Zij heeft zo uh, op een rondje staan. Ja. Het is wel belangrijk om die rugnummers dus toch in de goede volgorde op te schrijven, hè? Ja, ja, want het gaat om geld. Dus uh, mensen zijn niet blij als je het verkeerd om opschrijft. Ja, dus niet met Dan komen de dames aan de finish. Maar van de natuurlijk één, en van het groepje van drie. Uh... Wat vond ik het moeilijk te zien? Wat dacht jij? Ik dacht wel dat het 27, 37, 13 was. Dus, uh, dat heb ik ook. was uh, het tweede, dacht ik. Maar de jury moet dan nog even vol aan de bak. Nou, het wordt nu heel moeilijk om de uitslag goed te kunnen bepalen, omdat. Ja, we moeten nu gaan uitchecken wie er zit er op twee ronden, wie zit er op drie ronden. Dat is nu even het moeilijke wat we nu gaan doen. Ik wist niet dat ik dat ook nog bij moest houden. Heb je het niet bijgehouden? Nee. Wil je wel jurylid worden? Hij kan één ding zeggen, saai is dit niet. Nee, het is uh, heel leuk en je moet heel attent blijven om het te volgen. Dus... Uh... dit. Hoe, hoe bevalt het je? Ja, het bevalt heel goed. Ik vind het heel leuk om te doen. Eerlijk gezegd, heb ik me na de vorige keer al opgegeven voor de jurycursus in september en oktober. Ja, ik was na één dag meelopen al helemaal om. Wat vind je nou het allerleukst? Ja, misschien wel gewoon het gevoel dat je onderdeel bent van ja, dit hele spektakel. De verloofd worden. hier komt uitnieuw Marianne Vos. Theo van de lijst. Nou, het is heftig, hè? Het was een mooie wedstrijd, hè? Het was een hele mooie wedstrijd. Met een mooie winnares. Met een hele mooie winnares. U bent ook een beetje winnaar vandaag. Hoezo? Ja, omdat uh, Judith aangeeft dat ze er echt helemaal voor wil gaan. Ja, Judith is heel enthousiast. Is een hele goede leerling. En ik denk dat ze het ver gaat bereiken ook. Dus ik hoop dat er nog meer van deze dames volgen. Hoe vond je dat ik het heb gedaan? Ja, ik... Uh, als jurylid zeg ik, je moet nog een hele hoop oefenen... Ik denk het ook. Maar je enthousiasme was heel groot, dus uh, er zit wel wat in voor je. En het is wel wat anders dan fietsen op de hei, Ja, zeker. Ik heb vandaag ontdekt dat jureren in de wielersport uitdagend, afwisselend en erg gezellig is. Maar ik voel me te weinig onderdeel van het wielerwereldje om hier helemaal in te storten. Juryvoorzitter Theo van der Leijst heeft intussen goede hoop... dat er binnenkort meer jonge juryleden zullen opstaan. Ik heb even gepeild onder de oud-renners... En er zit toch wel zijn bij die ambitie hebben om te willen gaan jureren. Nou, daar verwacht ik wel heel veel van. U hoeft niet door tot uw tachtigste. Nee, beslist niet. Laten we alsjeblieft hopen dat er veel nieuwe aanwinst komt. Dan kijk je achter de schermen bij de wieleronde van de Oostvoorne Een reportage gemaakt door Maarten Hag. En ik nodig u uit om te bellen om mee te praten over het onderwerp vrijwilligers in de sport. Bent u actief bij de Klaverjasvereniging of bent u actief bij de tennisvereniging? Op wat voor manier dan ook? Belt u 0800 1121. En misschien heb ik u zo meteen telefoon over uw werkzaamheden als vrijwilliger. Of misschien vanwege de drukte bent u juist al gestopt als vrijwilliger. En ook u kunt dan bellen 0800 1121. Is muziek van Maria Menna en Mats Langer. Dit is Habits. I am a of habit. And I move in circles. Bye.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 het van Maria Menna en met Lenger in ditse nacht. Waar we praten over um, ja, vrijwilligers in de sport. En um, ja, sport dat is natuurlijk een heel breed begrip. Ik heb Annemieke aan de telefoon. Goeienacht. Hallo. Annemieke, jij bent vrijwilliger bij een klaverjasvereniging. Ja, klopt. En die moeten er ook zijn. En wat doen vrijwilligers bij een klaverjasvereniging? Nou, uh, ik uh, zit dus uh, namens de club, uh, namens de stuur in het lieve leed... Dus, eh, uh, dan verzorg je dus de contacten met verleden die je voorziet, uh, zeer. En, uh, ja, en, en, en uh, dat, we dat, verzorgen de, we doen ongeveer één keer per maand, hebben we, uh, een toernooi. En dan, uh, dan wordt er dus, eh, uh, loten verkocht en, uh, en qua ja. Dus, uh, voor de zaterdagkaarten, dan zijn we dus... Uh, we hebben dus uh, normaal elke week een uh, avondkaarten En verder hebben we dus uh, op de zaterdag een uh, zaterdagkaart. Dan hebben we, spelen we zes, zes uh, spelletjes. Ja. En uh, dan... Uh, hebben we daar, daardoor, daar, ja, daar kun je pleitje mee binnen En hoeveel, en het, hoeveel mensen doen u er dan mee? Uh, Zo'n veertig. Oké, okay, dus u moet er dan wel aardig wat in de gaten houden... wie er wel en niet present is als commissielid van Lief en Leed. Ja. En, en, en u kent ook iedereen, waarschijnlijk dan persoonlijk weet waar ze wonen... en dan uh, als ze er één keer niet zijn, dan belt u ze bijvoorbeeld op? Of ja, gaat u... dat heb je dus inderdaad je hebt je een beetje. Uh, een adressenlijst hebben we dus... En dan wordt ook afgevinkt van die is er niet. En dan ga, gaat u dan ook gelijk bellen de volgende dag? Of gaat u dan langs? Nou, dus, uh, de, niet gelijk de volgende dag, maar uh, we hebben wel dat we het een beetje in de gaten houden. Van, uh, dan, dan hoor je dus uh, van de, deze en degene hoor je dus dat ziekte zeer er is of, uh, of dat er een. Laatst hadden we dus eentje, die uh, is dus. Uh, geopereerd aan de voet. Ja. En die zit. Uh, die zei, mag er dus niet op lopen. Dus dat hoor je dan. En dan stuur je een kaartje. Ja, en waarom bent u vrijwilliger geworden bij de Klaverjasvereniging? Nou, ik. Uh, op zich vind ik het uh, wel gezellig. Hè, zoiets. En. Uh, ik uh, zat dus gewoon in de. In, uh, de, gewoon, ik ging dus één keer per week daar kaarten. En dan hoor je dus uh, dat er uh, eigenlijk wel leden worden. Uh, wat je ook vooral hoort, dat je dus vrijwilligers zoekt, gezocht wordt. Ja. En dat, uh, nou ja, daar heb ik me aan bij aangemeld. Ja, precies. En bent u toen gelijk gestopt met kaarten? Of bent, u dat nog, uh, doet u dat nog steeds? Ja, katen doe ik nog. Ja, ja. En, en nu zei je net van... nou, ik, ik zorg ook voor de prijzen. Wat voor prijzen gaan er over de tafel... bij de klaviasvereniging? Nou, voor de zaterdags. Dus, uh, nou ja, er wordt dus... Uh, je probeert... dus... Uh, ja, gewoon... Uh, dan zijn de... voor de het klavias... Uh, zijn de vijf... Uh, prijzen. En uh, verder... Uh, uh, komt de bakker gewoon in de slager. En uh, vijf, uh, vijf prijzen. En, en voor de, de verloting ook vijf, uh, vijf keer vijf. Aha, het, het, het, het zijn vijf prijzen van lokale ondernemers. Dus het kan zomaar zijn dat je met een lekker brood of een, uh, een worst van de slager ervan doorgaat. Ja. Of uh, dat je, uh, dus, uh, je ook prijzen uh, dus inderdaad... Uh, uh, vlees of zoiets hebt, of uh, dat je een taartje wordt, dus, uh, inderdaad, dus inderdaad. Vijf keer vijf, uh, ja, dus ja. Uh, vijf, vijf taartjes. Ja, precies. En maar, en en en wat wat wat wat, uh, wat vindt u nou nu zo leuk aan Annemieke? Is dat nu het, het het regelen in de commissie zitten, de prijzen verzorgen of uiteindelijk gaat het toch echt om het kaartspelletje? Waar zit echt de nou, lol voor? Het gaat u? om het kaarten, natuurlijk. Hè? Ja. En bent u, bent u goed, kunt u dat van u zelf zeggen? Nou, oh nee, ik ben een matige kater. Daarom dat u waarschijnlijk ook een bijtaak heeft. Ja, maar goed, ik heb dus verleden week juist uh, had ik de prijs ook gekocht en zoiets. En toen had ik dus met mijn, uh, kleindochter gekaat. Ja. Dus dat is, dat is gewoon uh, de gezelligheid is dan van, uh, van de zaterdagkaarten. Ja, precies. En merkt u dat, dat er. Dat, dat, merkt u dat ook? We hebben het al eerder in de uitzending komen... het aanbod dat het aantal vrijwilligers afneemt bij verenigingen. Ja, nee, dat is zo. Ja, zijn er ook mensen die jou die aangegeven hebben in het verleden van nou, ik, ik, ik stop ermee, mee Annemiek, ik heb er geen tijd meer voor ik, of, of geen zin, het kan niet meer nu? Nou ja, dat je, je hoort wel inderdaad, dat je wel dat je minder uh, uh, Klaviassen zo krijgt, want dat het inderdaad. dat de penningmeester nou die is dit, dit jaar, nu ook weer voor het laatst. Voor dit jaar dus, dit jaar doet hij het nog en dan weet je dat hij ermee gaat stoppen. Ja, Ik vond het interessant om even te horen hoe het eraan toe gaat bij de, de, de Klaviasvereniging waar u als vrijwilliger werkt. En ik wens u nog mooie, mooie avonden en middag toe. Ja, dank je. En een goede nacht nog. Oké, okay, hetzelfde. Dag Annemiek. Dag. En ik ga naar Timo toe, goede nacht. Ja, goede nacht Herbert met Timo. Timo, vaste beller van, van het programma. Ja, hij lijkt het wel op in dit Je bent, uh, um, nou toch al zo'n zo, zo vijf jaar ben je uh, nou, tafeltennisser hè, geweest. Ja, ja. Ik was... Uh... Oh, nou, toen ik het erover heb, toen ik jong was, ben ik ooit bij een tafeltennisvereniging in Dordrecht langs geweest. Toen was ik nog echt jong. Maar toen werd ik aan alle kanten van de tafel afgemut En toen ben ik er eigenlijk nooit meer geweest, want eerst deed ik het altijd in het clubhuis. Ja. Maar zo rond het jaar 2000, als ik me goed herinner, ben ik uh, weer, ja, ik weet niet hoe meer. Maar ik ben in ieder geval bij een tafeltennisvereniging beland en dat sloeg zo aan. Ja, ik ben een licht autistisch, dus dat is ook wel een sport die bij me past, denk ik. Ja, want wat, wat is dan het verband tussen tafeltennis en autisme? Nou, alleen maar... Een de, de hele wereld bestaat maar uit één ding. En dat is de bal naar de andere over het netje krijgen? Nee, het balletje. Het balletje? Ja, het balletje zelf. En daar, daar raak je door geobsedeerd dan? Of, uh... Ja, je gaat helemaal in het balletje zitten. Ja, maar, maar in, in, in, in, hoe beschrijft dat is dan? Hoe, hoe ga je in het balletje zitten dan? Nou, het balletje is de hoofdzaak. Dat is waar de hele wereld uit bestaat. En de rest is ondergeschikt aan het balletje. Ja, ja. Dus je geeft echt alles te voeren. nog, ik ja. heb wel eens een ADNL-supporter die uh, uh, verloor iedere keer zijn uh, temper. Hoe moet je dat zeggen? Ik heb geen idee wat je nu wat je nu zegt. Want, nou, die, die werd iedere keer boos als hij een punt verloor of wat dan ook. Ja. En dan heb ik eens een keer een hele wedstrijd lang heb ik alleen maar tegen hem gezegd: balletje, balletje. Je ja. moet naar het balletje blijven kijken. Balletje, balletje. Iedere keer als hij weer dreigt te ontploffen, zei ik: balletje, balletje. En dat heeft hij. Consequent gedaan en toen won. Dat is de enige keer dat hij van een tegenstander verloor, waar hij nooit of won, waar hij nooit van, van verloor, waar hij nooit van won. Ja, ja. En je hebt ook lesgegeven gegeven, hè, als als, ja, als vrijwilliger dus bij de bij de tafeltennisvereniging. Ja, want ik kon er geen genoeg van krijgen. Dus het liefst als ik gewoon 24 uur iedere dag op de tafeltennisvereniging. En eens lang, te lang was het niet open. Ja. Ik ik vond het. Uh, ik ik ja. Dat weet je vast misschien ook. Op, op de middelbare school wordt er heel veel tafeltennis dan altijd. Ja, nou, ge... ja noem dat maar pingpong ja, dan. Of geping, gepingpong, want pingpong is dan een beetje voor de amateurs en tafeltennis voor de pro's Nou ja, ja, je moet wel onderscheid maken. Het is, het is een hartstikke technische sport. Mm -hmm, zeker. Ik ben er ook geblesseerd bij geraakt, want ik ben er dus op laat geleefd bij begonnen. En mijn loopgestel, ja, ik heb, ik heb een zwaar dominant rechtsbeen. Dus eigenlijk zeg maar sta ik altijd op mijn rechterbeen, of ik nou een achterzwaai heb of de doorswaai. En daardoor ben ik uh, uiteindelijk geblesseerd geraakt, gewoon door het forceren. Maar het is een zwaar technische sport, dus eigenlijk zou je, als je echt goed wil beginnen, zou je eerst alleen met loopoefeningen moeten beginnen en met grip. En dat je je knieën goed boven je teen houdt, zeg maar, en dat je je rug recht houdt. Eigenlijk moet je beginnen met schaatsen, als je het helemaal goed wil doen. Maar ja? ja? Oké, okay, dus door, door je blessure ben je gestopt met, met, met tafeltennissen en met lesgeven? Ja, eigenlijk ben ik overal toen meegestopt, want ik kon, het gewoon, ik kon gewoon niet bij een tafeltennisvereniging zitten zonder te willen tafeltennis. Dus ik, ik, kon, het, ik kon het gewoon niet meer uithouden. Nee. En, en, en, en iets als vrijwilliger, een andere functie als uh, bestuurslid bij de vereniging? Nou ja, ik heb bij drie verenigingen tegelijk gezeten op een gegeven moment. En uh, bij één vereniging hebben ze op een punt gestaan me voor bestuurslid te vragen. Maar dat uh, hoorde ik dan via via. Maar uiteindelijk uh, is dat toen niet doorgegaan. Maar bij de derde vereniging waar ik kwam, ja, daar ben ik eigenlijk begonnen als vrijwilliger... En uh, toen op een gegeven moment hebben ze me min of meer verleid om lid te worden. Ik kon het eigenlijk niet betalen, maar ik kon toen voor heel goedkoop lid worden het eerste jaar. Maar ik ben daar begonnen om bij de, bij de het eerste teamtrainingen, of bij de landelijke teamstrainingen, om daar gewoon de balletjes op te raapen, rapen bij de training, zodat ze door konden blijven trainen. Want ja, ik heb het idee, als je gaat stoppen met trainen, ten eerste rust je dan uit, terwijl je eigenlijk aan je conditie moet werken, maar je verliest ook je concentratie. Dus ik ging al, met, al die balletjes rapen. Dat ze door konden blijven trainen. Ja, ik hoor, ik hoor ik hoor dan het woord conditie vallen en dan denk ik bij, bij tafeltennis ja, daar heb je toch eigenlijk geen conditie voor nodig. Dat kan toch iedereen gewoon doen. Je hoeft alleen maar te staan en met je, met je hand ja, te Ja, Kom maar eens langs. Maar waar zit, het, waar zit de intensiviteit van die sport dan? Ja, je moet gewoon zeg maar tegelijk ontspannen zijn en hartstikke gefocust. Dus ja, het is, het is iets wat veel topsporters denk ik wel kennen, maar en, en als het gewoon echt op, op, op hoog niveau gaat, dan is het gewoon echt een sport waarbij je echt moet rennen en springen. Ja. Kijk maar eens op uh, Eurosport. Op Eurosport, of je kan ook op YouTube denk ik wel stukjes vinden van tafeltennis. Als het wat hoger gaat, of ga maar gewoon eens langs bij een landelijke competitie. Dan zal je wel zien dat je, dat je echt moet rennen en springen. En dat zijn hele korte beurs dan. Zeg maar rallies van, ja, wat zal dat zijn, gemiddeld tien slagen of zo. Maar daardoor kan je even het balletje halen zeg maar, en dan weer klaar gaan staan voor de volgende. Dan moet je helemaal ontspannen en concentreren. Dus het is mentaal en fysiek is het best zwaar. Ja. Een mooie sport was het, maar je kan er helaas dus niet meer aan deelnemen. Ja, ja ik ben toen eigenlijk zeg maar, begonnen met revalideren, min of meer. En dat uh, revalideren, daar ben ik eigenlijk min of meer nog steeds mee bezig. Maar ja, het staat wel op een laag pitje. Maar ik heb ook nog andere dingen gedaan. hoor. Niet alleen kindertrainer, maar ook activiteitencommissie gedaan... En in de kastcommissie is een keer gezeten. Maar dat was bij die laatste vereniging, daar waren ze zo open. Dus daar kon je, ja, daar rol die gewoon overal in. Ook een stukje voor het clubbad geschreven, baardiensten gedraaid. Ja, gewoon een, echt een gezellig samen zijn, Echt zoals een ja. club hoort, uh, hoort te zijn. Ja, eigenlijk wel. En, en, en wat ik ook al gemerkt heb, is bij alle drie, drie tafeltennisverenigingen... of op de voorgrond of op, of op de achtergrond... maar er is altijd één iemand, zeg maar waar altijd op teruggevallen wordt. Dat als er eens een keer gaten vallen... dat altijd die persoon naar voren stapt om het op te vullen. Ja. Ja, dus het vliegende kiep, zeg maar. Ja. En dat is dan zeg maar, ja, toch wel min of meer de drijvende kracht achter ja. zo'n vereniging. En volgens mij is dat juist ook als het gevaarlijke bij, bij veel van die verenigingen. De verenigingen drijven vaak op dat soort mensen. Ja, maar als, als de anderen andere genoeg meedoen, dan is het op zich niet zo erg. Maar als, dat te veel, als die man te veel belast wordt, dan kan die ook overspannen raken. Ja. Het is altijd een man raar genoeg. Ja, ja. Uh, ja, dat heb je gemerkt? Een man vooral? Nou, bij die drie verenigingen ja. wel, ja. Okay. Nou, het, is maar een, het is natuurlijk geen representatieve steekproef, maar dat was daar wel in ieder geval. Bij de tafelterd, misschien ligt het ook aan de sport. Ja. Timo, ik wil je bedanken voor je telefoontje en ik ja. wens je nog een uh, goede nacht. Ja, oké, okay, Herbert. Hoi. U kunt meepraten over het onderwerp vrijwilligers in de sport. Bent u zelf vrijwilliger geweest en uh, bijvoorbeeld bij een tafeltennisvereniging, bij een voetbalvereniging, tennis, Jeu de Bol? En uh, heeft u iets gedaan, uh, bijvoorbeeld het onderhouden van het clubgebouw of bent u gewoon actief geweest als grens- of lijnrechter? Bel toe met de uitzending. Dat is 0800 1121. 0800 1121. I missed again van Phil Collins en dit is de nacht waar we praten over vrijwilligerswerk. Misschien bent u wel de laatste die vannacht belt via 0800 1121 en die werkt als vrijwilliger in de sport of heeft gewerkt bij een sportclub. Wat heeft u gedaan? Wat was uw functie en waar heeft u het meeste van genoten? Belt u 0800 1121. Dat is 0800 1121. We gaan naar Damon Girado. Dit is de Museum of Flight.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 And foolishly in love, I turn Het is de nacht With Herbert Cody. I need a little time to think it over. I need a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 Wrong. I've had a time and I still love you I've had a beautiful south in Dit is de Nacht met A Little Time. Waarmee we het onderwerp over vrijwilligers in de sport afsluiten. We zijn het onderwerp gestart naar aanleiding van de voetbalcompetitie... die afgelopen weekend is geëindigd. Wel in het begin van het eerste uur van Dit is de Nacht... een reportage over de voetbalclub FC Groningen. En bij iedere wedstrijd die daar gespeeld wordt... zijn er maar liefst 500 vrijwilligers actief in het stadion... die alles in goede banen leiden. We hebben vannacht mooie gesprekken gehad. En uh, we hebben ook gehoord dat onder andere bewegen goed is voor lichaam... en. Geest. Uh, dat zei Jacqueline, die actief is bij een turnvereniging. En we hebben natuurlijk ook gehoord, Josien, die uh, actief is bij een roeivereniging. En dat het beleid daar nu is dat um, de veel leden daarvan liefst in een jaar tijd 10 tot 12 uur aan vrijwillige taken moeten gaan doen. En daarmee hopen ze de betrokkenheid te, te creëren en dat ook de taken die eigenlijk. Nou, toch min of meer door de jongere generatie niet meer uh, opgeknapt gaan worden. Dat dat toch gebeurt op die manier. En dat, dat blijkt nou, toch licht, lichtelijk te gaan werken in het in Eindhoven. Tot zover het onderwerp, dus over vrijwilligers in de sport. Na vier uur gaan we een muziek horen van de Radio 1 Week CD. En dat is deze week het album van Niemand minder dan Katie Meloir. Tot slot, Agnes Obel. Black.